Harry Harper. Vertaling: Ton van Ben hè? Ah, Julian. Kom verder, doe de deur dicht. Ga zitten en maak het je makkelijk. Ja. Uw, uh, zeg niet te makkelijk. Hastings hey, is hem. Eh, uh, lekkertje, dat kan toch niet? Mm -hmm. Zeker kan niet. Het staat hier zwart er wit. Ja, maar, maar hij is al bij de organisatie sinds. Misschien zelfs nog wel langer, maar dat doet er niet toe. Ook al is het nog zo, goeie man, als je mis is hier geweest. Ik zou niet graag juist groen is, dan liefje. Maak je hem niet bezorgd, dat zou je ook niet gelukkig. Nee, ja, ik bedoel dit. Ik bedoel Hastings moet moeten vertellen dat hij. Hé, eh, vervelend wordt. Buitengewoon onaangenaam, wat? Dacht je dat het mijn taak was? Ja, voor wie anders? Voor wat ook weer dat jij precies op de betalingslijst van onze organisatie? Nou, uh, ik. Uh, uh, behalve uh, uh, voor het niet afmaken van je zinnen. <laughs> kijk, kijk, het leest gewoon emancipatie. Goed, dat wil ik het je zeggen. Jij zorgt voor Hastings.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 Zo, ik denk dat ik maar verschil lukt. Dus je ja, gaat zomaar... Ja, het is bijna één uur. Maar kun je dan een half keel krijgen? Waarom niet? Ik heb de opdracht gegeven Aan jou. En oh ja, zeg, hem niet onder een bus wil je. Dat maakt het allemaal zo laag bij de grond. Dan ja, mag je er misschien even aan de redenen dat er bij Kraas of Prima heeft gewerkt. Ik zou toch maar eens proberen iets uh, originelijks te bedenken. Mm. Als ik jou... Als... Heb jij misschien een suggestie?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 Ik heb op school altijd geleerd dat het beter is te geven dan te ontvangen, hè. Hastings kan dat krijgen. Zo mag ik het horen. Oh, dat zal Hastings zijn, het beste. Maar over een uurtje terug. Nee, ik ga door ja. andere dingen. Ja. Uh, binnen. Oh. Hallo, Julie. Hallo. Alles om me spreken. Ja, ze is... eh uh... uh. Ze is net gaan lunchen. Ze zegt: Ja, kan ik iets tegen je doen? Kan ik iets voor je doen? Nee, beste kerel. Ik moet alleen een paar papieren met dat deur nemen. Daar is toch alle tijd voor vanmiddag. Nou, stel niet uit op morgen. Ik heb ook nog niet gegeten. Ga je mee? Oh, dat is buitengewoon vriendelijk van je, mij te nodigen. Ik neem het bijzonder graag af. Mooi zo, ga mee dan. ja, ja. ja.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 Ze zei alleen dat Julian grijnst over zijn hele gezicht. Dat voorspelt niet veel ja, goeds. Het betekent waarschijnlijk dat Hastings betaalt... en dan zou ze best eens in Westend kunnen zitten. We zullen moeten wachten tot ze weer terugkomen. Als Julian tenminste niet alleen oh. Je bedoelt dat Julian nu meteen te pakken neemt? In ieder geval niet dat Hastings de rekening heeft betaald. Maar daarom... Aan. Mensen onderbussen nu dat is, Julians grootste plezier, weet u. Ik heb hem gezegd dit keer wat subtieler aan te pakken, maar ja... U kent hem? Oh, dan, ik ken hem maar al te goed. Wist je toevallig of Jesus ergens een stamkoek heeft of iets dagelijks? Nee, dat is nou typisch iemand die het stil houdt als hij een leuke tent heeft ontdekt. Oh, kunnen we kunnen alleen maar hopen dat Julium hem niet te gauw wegwerkt. Wij kunnen alle restaurants opnemen. Er oh, is geen vakantie. Trouwens, ze kunnen overal zijn. Cafeteria, privéclub, noem maar. Bel de portier oh. maar van Julius' flat en vraag hem een briefje voor hem neer te leggen. En bel de flat van Jesus ook maar. Meer kunnen we op door, dit ogenblik niet doen.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 Ik wou dat ik wist waar Julian was en wat hij in zijn schuld voert. Ik hoop niet dat hij iets anders zou Ah, rokkelijke buurstuk was hm. ja. ja. dat. Ja. Ja. Probeer er wat drinken? Nee, nee. Wie jij ja. iets drinken? Een dubbele creme de mand met twee kerstjes. graag. Ja, mooi. Ik ga het zelf maar ervaren. dat gaat vlugger. Nou, ja, daar keren ze toch, ik moet, hè. Ik, ik moet echt een mooi eind voor bedenken, ja. het was net gelijk. Ik moet er niet van gaan busduwen. Is veel te ordinair. Maar wat dan? He? Geweer. Echt nee. Mest. Ja. Electroculteren. Wacht eens even. Wacht eens even. Als ik hem nou eens in het bad stop en dan een elektrisch kacheltje in het water gooi. Dat is een mooie truc van James Bond die film. was geweldig. Ja, hoewel... Als ik het nou ook ga doen, is het helemaal weer iets origineel natuurlijk. Een ongeluk, moeite als dan Hier, glaasje vergif. Vergif? Dat is een idee. Wat Oh, neem even die kwalijkers. Ik zit een beetje te dromen. He. Wat nou heb je niks voor jezelf meegebracht? Overkomst zo, is weer eens ja. kapot. Nou, gros dan. Oost. Hmm. Mm, mm, mm. Buiten gros maken, slok is er. Zoals gezegd, moet jij nou vanmiddag werkelijk die vervelende papieren doen naar Redellison? Nou, moet, moeten twee. Jij hebt wat anders hier. Ja, nou, ik dacht misschien kunnen we naar de races gaan, zeg. We zijn er in een uur, dan zijn we net op tijd voor de race van half vier. Kunnen we nog wat verdienen ook, zeggen? hè? Sammy's hemdje is favoriet. Ik ben in hemel niet meer naar de races geweest. Goed, als jij het tenminste door de maak met alles, en als ze kwaad is dat ik niet ben komen opdagen. Oh, ze zal je beslist niet kwalijk nemen als je niet meer komt opdagen. Even kijken waar een biertje blijft. Dan gaan we, zo terug. Ja, maar waarom zou ik niet gelijk wat centjes verdienen tijdens het werk? Niet ik zal haar wel een paar goede tips geven. Dan gaat hij in een stemming de pijp aan. Zo, zo, zo, zo, ben je er alweer. Nou, proost nog, hè. Proost, hm. Met Alison Howard? Nee, ze vreest het nog steeds niet. Nee, ik heb geen idee waar hij zit. Zal ik 6-2 bellen? Laten we de politie er allemaal liever buiten houden. Lijkt je dat ook niet beter? M maar wat dan? Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ik de televisie maar eens aanzet. Dan kan ik beter denken. Ik bel u wel als ik nieuws heb. Dag, ze vrees het. Tot ziens. Televisie kijken. Op deze omstandigheden, die man is stapelkrankzinnig. Oh, Ze zijn nou de laatste bocht door. Op het rechte stuk moet de beslissing vallen. Nek aan nek lopen tegen je windprop en een nieuwsgierig schiere maar de jongen haalt Sammy's handje op. Ah, oh, ik bedoel dat natuurlijk niet letterlijk luisteraars. Ik bedoel het uiteraard. niet Maar hopen die kampenlakkerijen gaan door. <laughs> nieuwsgierig schiere raartjes de windprop nu een volle lengte voor. Sammy's handje doet de verkeerde Ah, oh, die schiere Hoort, Semmischemfje! Hoort, Semmischemfje! Kom op, kereltje Wintrop! Zet hem op! In de laatste 50 meter heeft Semmischemfje Kretel op ingehaald! Hij gaat nu nek aan nek met die schierige haagje! Hij vindt de rij! Kereltje Winterop laat het nog niet bij zitten! Hij loopt weer in! Dat uit, is nou niet schierig haagje? Wat beest zijn benen! Het wordt een nek aan nek de laatste meters! Semmischemfje Kretel met de van langs. Goed zo! Blijf ervoor! Hou hem zo! Nou, kereltje Winterop! Ja, we zijn de eindstrip gepasseerd. Als eerste ging Sammy's hefty door de finish. Op een halve lengte gevolgde de juin op. en als laatste vind ik misschien een raadje. Nog even luisteren en ik kan u de uitslag van de documenten delen. Oh, Weer een paar pondlichten. Ik leer het ook nooit. Hé, hey, wacht eens. Wacht eens. Wie zit daar in het beeld? Ga eens even opzij, kerel. Ja, voor een draait als ik het niet dacht. Julian? Julian en Hastings op de voorste rij... Nou, schiet op. Ah, hallo, Allison. Fraser hier. Ik heb Julian en Hastings gevonden. Waar? Op de racebaan. Ik heb ze net gezien op de televisie. Bel onmiddellijk. Laat ze omroepen. Als je Julian aan de telefoon krijgt, zeg dan dat hij direct contact ervoor neemt. Komt hij nooit zo vreemd tot ziens. Geluksvogel zit rustig naar de televisie te kijken... en vindt al aanpas dan meteen wie die hebben moet. Terwijl ik hier in de zenuw zit. Het is niet eerlijk... 3 tegen 1 met een inzet van 10. Nou, dat zijn drie mooie beetjes voor de oude Julian. Had ja. ik maar naar je geluisterd? Nou, jouw ja, tijd komt nog wel. Misschien niet eerder dan je denkt. Eh, op wie zet jij in de volgende race? Op hemels, halleluja. Hou ah, jij eens centen maar op, dan ga ik de mijnen vast wegbrengen. Tot zo. Ja, maar dat is goed geld, dat kwaad geld, goeie kerel. Groene baaiboom, die moet je hebben. We zullen zien. Op, op voor meneer Julian S. Swarton Smith-Brown. Wil meneer Julian S. Swarton Smith-Brown zo snel mogelijk zijn kantoor maken. Er is een belangrijke mededeling voor hem. Herhaling? Wil meneer Julian Edwarden Smith Brown zo snel mogelijk zijn kantoor beneden? Dank u. Wie, wie, wie, wie kan nou eens zijn? Hé, Wie kan het nou zijn? Wie weet dat wij hier zijn? Nou, dan ga ik maar even. Hè. Tot zo, Husdie. Uh, ja, hemels halleluja. Over mijn lijk. LSN daar heb ik niks meer van. Hè? Een paar uur geleden krijg ik de opdracht voor hastings te zorgen.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 Heeft ik zullen je, je wel afvragen waar al die haast voor nodig is? Die vraag is inderdaad bij me opgekomen, ja. Maar ik vertrouw erop dat je het me bij al haar fijn zal uitleggen. Julian is hem. Hij moet weg. Hij is net weg. Hij moet weg. Voor goed. Weg en niet meer terug, begrijp je. Oh. Hij eet van twee walletjes. Nee. En jij krijgt de opdracht. Oh.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 Ik denk dat ik hem ga wilgen. Heb je daar een bepaalde reden voor? Ja, hij geeft me altijd de verkeerde tips. Waar is hij naartoe? En nou Stevens. Ik heb hem zomaar ergens heen gestuurd. We moesten tenslotte toch even rustig kunnen praten nu, hè?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 Je hebt een dag op drie de tijd. Oh, tussen twee haakjes. De komende dagen zal Hastings wel proberen je uit de weg te ruimen. Leuk bedacht, vind je niet? Tot ziens. Wat? Is wat? Sir Fraser! Sir Fraser! Hastings? En vanochtend was het nog die... Goeie zou zouden van in de war haken verdraait als het niet waar is.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 een vriendje geluk ben ik ze alle twee in één klap kwijt. Waar zou Julian zitten? Wat een boekenbaard. Ja, kijk eens. Wat zullen we nou doen met Julian? Laat ik het maar niet al te ingewikkeld maken. Ten slotte vermoedt hij niks. Had ik het vanmiddag maar gaan weten Had ik hem onder de paarden kunnen douwen Sportieve dood Speciaal voor iemand die een zwak heeft Voor zoiets onromantisch Als stadsbussen <laughs> Geweldig Allison is <laughs> Ze doet er nu dan ook wel eens heel erg Emancipeerd Ja dat wel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 even de kraan dichtdraaien. Zo. Hastings zit achter je aan. Dat weet ik. Ik bedoel, ik bedoel wat, wat, wat vertel je me nou? Wat bedoel je? Dat weet ik. Wat zei ik dat? Nou, ik weet van niks. Wanneer is dat van, van er moet gebeuren? In de komende dagen. En van wie heeft hij die opdracht? Van mij, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Maar waarom? zeggen. Altijd dat je hart en je werk gescheiden moet houden. Omdat dus alles goed en wel tot je gevoelens hun eigen leven gaan leiden. Alison, uh, je wilt toch niet zeggen... Wa wacht even. Even een beetje warm bij doen. Twaars, het water wordt koud. Hmm. Lekker. een mens goed. Wat doe je? En ook maar een arme werkende vrouw. Zeg, ik, ik, ik kan je niet zeggen. Ik kan je niet zeggen wat dit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 Och, er was weer niks bijzonders op het kassie. Toen heb ik de wagen gepakt en ben een ommetje gaan maken. Zag toevallig die goede oude sleven van jou staan. Ja. Ik dacht... Tja, ja, nou, ik ben blij dat je er bent dan, kerel. Het is jammer van vanmiddag je niet, dat zou wel spannend dat kunnen worden. Geeft niet, volgende keer wordt het misschien nog spannender. Oh. Uh, ah. En dan zijn drankjes. Proost. Ja, proost ja, Deze middag zal ik in ieder geval nooit ja. vergeten.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 Kan ik je ergens afzetten? Nee, dankje. je, Ik heb de wagen bij me, weet je wel. Ach, ja, natuurlijk. Ja. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Wat dom van me. Ga mee. Ja. Je moet nog uh, Ja, Ik schijn nog al vergeten achter te zijn vanavond. Ja, zie je. Over. Even betalen. Alsjeblieft. Dank u. Ja, laat la, la maar zitten. Dank u. Zo. Hé, hé, ba. Hé? Oeh, wat is er met jou aan de hand? Hey. Ik, ik, ik, ik. ik voel me ineens een beetje draaierig, zeg. Een beetje, he, die, dat creme man, een sterk spul. Oei, oei, oei. Nee, zeg, ik denk niet dat ik achter dat stuur moet gaan zitten. Ach, even diep ademhalen, dan is het zo over. Ik laat die hier in deze buurt toch niet op een ballonnetje blazen. Nee. Nee, nee, ik laat die wagen hier maar staan. Dat, uh, dan haal ik er morgen hem wel op, dat is veel veiliger. Oeh. <grossing>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 Paar tabletten, hè. Ben ik zo weer in orde? Bye bye. Tot ziens en, eh. Uh, wel ja. ja. Zo. Nou eens eventjes naar mijn wagen kijken. Hahaha. welke dat ik een verrassing eronder de kop zit. Even zien. Ja. Hé oh, hey Stinks, goeie ouwe jongen Voor jou heeft je nog wel iets beters verwacht. Een bom Vastgemaakt aan de start Weg, wat kinderachtig ja. ah, Zo Zo, heb ik hem al verder en wel hey, Ik heb een geweldig idee Die zal het zeer goed doen in Ellison's wagen Zeer poëtisch dat is een gat in de lucht springen. <laughs> Julian, Julian, Julian. Wat heb je toch een briljante idee? Soms.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 Er was mensen die in de lucht willen laten vliegen. Waar is Hastings? Die heeft vandaag zijn gezicht nog niet laten zien. Ik hoop dan, eh, dat ik niet zo overkom. Maar hoe bedoel je dat nou? Heeft iemand geprobeerd jou in de lucht te laten vliegen? Bom, in de auto. Ach, ach, ach. Nee. Zulke oude trucs, dat trap je toch niet in. Ik niet? Jameson, die arme trouwe die ligt nu geknakt in het ziekenhuis. Ach nee. Ik zal hem een bloemetjes sturen. E e weet jij of die, of die van zin ik kan zoiets nog gedaan hebben. Loopt op het ogenblik geen enkele actie van ons. Nou, een afgewezen minnaar misschien. In elk geval een amateur. Waarom? Alles zijn een schatje. Zoiets zouden we een beroeps toch nooit doen. Tja, ja, als ik maar had geprobeerd je onder een bus te duwen. Ja, natuurlijk maar een bom in een auto. Krijgt je kouder wel in de jaren twintig. Als het geen pijpenstelen had geregend, was ik er misschien nog ingetrapt toch? Eh, jij hebt rust nodig. Ik heb bijna de even rust oh. gehad. Binnen. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Hallo, uh, Julius. Dag. Zeg, moet je horen, kan je lachen? <laughs> Iemand heeft geprobeerd Allison hier op te platen. Waar? Ja. Is dat waar, Alison? Maar ook te waar. Natuurlijk, zonder succes. Kijk eens, hier zit ze, hè? gezond en vuil. Nee. schok maar niet gebroken. In één goddelijk stuk, of liever gezegd, een samenstel van verrukkelijke onderdelen die dan...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 Thank <laughs> you. Dat ding nou eens een stukje lager vastzetten hè? en de deuren laten werken. <laughs> zo, ja, nou dat wordt een leuk feestje als die deuren straks weer, weer dicht gaan. Dat kost hem toch op zijn minst een paar gewonnen benen. Dan kan ik hem mooi opzoeken in het ziekenhuis met een bloemetje of een of zo. En geen haal die dan uit de gaat. een kussen voor zijn mond, jongen. Geen verdenking op mij, geen verdenking op de organisatie. Jongens, dit wordt groots. Dan heb ik mijn hand tenminste vrij voor Ellison. Koffie! Goddank, de privélief doet het tenminste nog. Ik heb geen voeten meer. Wat? Ja, ja goed. Mm, dat is heel ernstig wat je me daar zegt. Ik ben een half uur bij en laat heestig in de muur blijven. Tot straks. Iemand heeft op kant uh, de lift uh, onklaar gemaakt. Koffie in het ziekenhuis. En iemand heeft geprobeerd Edison in de lucht te laten vliegen. Ja, is me bekend. Hoe weet jij? Ja. Oh. Ja, ja, ik ben mijn routine een beetje kwijt, lijkt het wel. Nou, dat wil ik niet beweren. Maar je zou eigenlijk wat meer succes moeten hebben. Nou oh ja, kijk eens, met, met Allison was meer een grapje, een soort waarschuwing. Toen ik die bom vond, die Hastings in mijn waag had gemonteerd, heb ik hem overgeplaatst. Maar ik heb, een, uh, ik heb hem op halve kracht ingeschakeld, eigenlijk. En die lift, die lift was zo maar een impuls. Er was een goede kans dat Hastings de volgende was die hem zou gebruiken. Het is tenslotte onze privé het niet waar, en ik dacht...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 Hoe ik krasen vond, hij die, die beurs kreeg, dan was Dat was toch de vlees geworden perfectie? Nee, me niet kwalijk. Dat glorieuze moment zal ik mijn leven niet vergeten. Ja, ik moet nu naar Alice en Hastings. Als ik je een goede raad mag geven, zorg dan dat je met een klein bent binnen de 24 uur. 48 uur zou ook nog kunnen, maar langer zeker niet. Ja. Klinkt als dus een ultimatum. Je mag toch wat, zoals je wil. Ah, ah, is het meneertje Ernst? durke Ernst. Laat je dat gezegd zijn. En dan nou moet ik weg. Ja, je kunt op me rekenen. Oh, eh, eh, tussen twee haakjes, weet u dat Hastings het op mij gemunt heeft? Nee. Oh, dat is kort maar krachtig. Eens even goed nadenken over Alice. Ja. Eh, ja, ik heb het. Ze zat er wel mee in, geloof ik. Je hebt ook een grote verantwoordelijkheid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 gelijk nou, heb je... Nou, ik uh, moet er vandoor... De... Kan ik je ergens afzetten? Graag. Ik kan met de kleine wagen, maar de rijdt niet zo makkelijk in. Kan je me even naar Mario brengen? Met plezier. Als je hier even wacht, Allison, dan haal ik de wagen. Goed. Wat was dat? Iemand heeft allemaal geschoten. Kijk daar in de muur achter me aan de inslag. Behoorlijke, kaliber. Waar kwam het schot vandaan? Precies, weet ik het niet.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 He he. Uh, meneer Ellison was er niet. He. Ik heb een briefje voor hem neergelegd op zijn schoorsteen. Maar uh, zeg het toch nog maar even, anders ziet hij misschien niet. <totisch> Toen die is, ja. Uh, oh ja. Ja, zeg hem ook even dat zijn geweer een kleine afwijking heeft naar rechts. Alsjeblieft Ellison. Mario. En geen hij is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 Of holt die vent me nou echt? Het is maar een manier om erachter te komen. Ja, daar gaat hij. Zie je wel? Wacht eens. Deze truc is proberen. Wat Hij is bezig met te halen. Wat moet die vent van me? Wat oh, maar, hij door. ik door! Wat Ah? En dag, jij het dag. Doen. Dag. Zeg, Wat moet ik doen? Wat moet je doen? Wat jou ik doen? je moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat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 Die vrienden maken er geen van een gewoonte van om jonge dames achterna te zitten met geweren. Met iets anders, ja hoor, maar niet met gewieren. Julia, het is duidelijk dat iemand het op ons gemunt heeft. En het schijnt hem of hem ergens te zijn. Ehm uh, Hastings, had vanavond een karweitje moeten opknappen. Dat zal jij dan moeten overnemen. Oh, oh ik, ik heb een afspraak in de croquetclub en uh, daarna heb ik mijn vaste boestavondje. Dat en... zou je dan helaas allemaal moeten afzeggen.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 Dat is alles. Hij gaat vanavond naar de boerderij van Wennerman. Dan hebben we arme Julian voor het laatst gezien. Klinkt nogal zelfverzekerd. verzekerd. mis nooit. En als hij zou missen, is er altijd zijn slang nog. Slang? Ja. Hij en zijn gifslang, zijn onderscheidelijk. Leuke vrienden heb jij...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 Ja, mijn scheppers die in zo'n nacht op zee moeten bloeteren. Ah, ah, wegwijzer. Ik was mijn zak van weer, hè? Ah, ja, ja, ja, ja. Mozo, Mozo, Betterman, linksaf. Moet dat laatje daar zijn? Van een modderpoel. Goed dat ik de ware van even geleend heb. Zo. Daar, daar. Oh, nou. Oh, het nou. soms open. Nee, de die pot dicht. Misschien is het op zo'n fout? Oh, die Elles zijn vermoordde nog eens een keer met een leuke opdracht. Als ik de mensen dadelijk niet zelf had vermoord. Misschien, wacht even, misschien kan ik even met een raam naar binnen. Luiker. Hm. hoop dat ik een van die andere apparaatjes bij me had die je telkens op de film ziet, hè, waar je alle sloten weer maakt. Oeh, wacht, wacht even. Oh, een kapotte Spanjolet. Ja. Zo sowieso. Zo, hè, hè. Dat is handig, zo'n zaklamp. waren. Nou, het is wat met Bulek, dus die moet dit huis toch wel bewoond zijn. Waar zit nou... Ah, hier. Ja, vergeet het maar. Ze hebben zeker de elektrorekening niet betaald. Ja.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 mijn Sandra, eens zal ik je hier voor laten boeten. Nou ja, werd er van niet. Maar vertel eens eventjes voor wie je eigenlijk werkt. Allison, Hastings. Ik hm. weet niet waar je het over hebt. Ik werk voor niemand, ik woon hier. Oh, maar dat zal niet lang meer duren. Je zal me toch hier koele bloeden neerschieten. Een arme gewonde man. Het is moord, kan je levenslang oh, Ja, Jij hebt die slang op afgestuurd. gestuurd.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 Als blijkt dat u wetkerkje hier woont, het geeft me twijfel. Goeien dag, meneer Revenish. Nee! Nee! <hijen> <hijen> Zo. Deze boer hoeft zich tenminste niet te laten uitkopen. Nou, it? Julian Oh, ja, yeah, jij Julian? Ja Zeg, weet jij waar Hastings al die vreemde vrienden vandaan houdt? Hoe bedoel je Nou, ik ben naar die boerderij van Bellamer geweest En? Wat een beetje vuurwerk Ik uh, heb eerst een slang neergeschoten Ja, een slang heb toen En toen daar, daar naar Definition en zo In die volgorde, hè? Oh. Zeg, denk je nou dat ik Hastings nog een bloemetje moet sturen Of sinaasappelen? zappelen? Bedoel je dat Hastings spel speelt? En dat toch wel op zijn minst Wat denk je dat we daarom moeten doen? Wel, ik weet nou in elk geval wat ik moet doen je hoort dat wel van mijn liefje. Oh ja, ja, pas een beetje op jezelf. Wat bedoel je? Nou, ik zeg het maar zo. Denk je die koffie, jongen? Hé, daar. We krijgen onweer. denk dat ik zo zomaar eens even bel. Mooi zo. Dank je wel, chauffeur.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 Jo, hoe is het dan met je keel? Heb je wat bloemetjes gekregen? Julian. <laughs> eh, blij je te zien. Ik had je eigenlijk niet verwacht. Nee? <laughs> Dat dacht ik al. Eh, de zaakjes. Devenis en zijn slang hebben het tijdelijke met het enige verwisseld. Uh, wat is er gebeurd? Oh, makkie. <laughs> niet slordig slaan of vervelend verstoppertje spelen. Nee, nee, nee.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 Ik kan je op het ogenblik niet veel tegenspel geven, Vini. Nee, nee, ach. ach, ach. Nee, je hebt voorkomen gelijk daarom juist. Je... Zeg, afgezien van je wat slordige verpakking... Eh, is je tikkertje nog altijd in behoorlijke conditie, hè? Ja. Ja, dus als je er zomaar stiekem tussenuit krijgt... worden de dokters misschien achterdokter. Ik weet niet wie me hier allemaal door de gang hebben zien lopen, hoor. Precies. Je begrijpt dus wel dat je me niet zo teveel...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 En nou ga je op de vensterbank. Eh. Eens eventjes het evenwicht zoeken. En dan een klein duurtje. En ik zie hem al vliegen. Oh, nogal oh. Hallo, waardoor je nog aan toe? Hallo. hè? Nee! <laughs> Die is even weg. Waar? Huh? Van, na van naartoe? Buiten. Eh, uh, bu bu buiten Westen bedoel ik. Oh, ben jij wel eens een. Ja, Julian hier. Hè? Huh? Weet je het zeker? Ja, nou ja, luister, hier is de baas, dat zegt, dan moet het, hè? Goed dat je even belt, maar zoek ervoor terwijl wel een andere tijdje uit, hè? Ik was net bezig. Ja, eh, liefje, ik moet u ophangen. Hestings komt een beetje bij, geloof ik. Hij ligt dus zo gevaarlijk op de vensterbank te balanceren. Oh, alle mensen van al toe? Ja, ha, ha, voorzichtig toch, kindertje? Oh, wat doe je nou, hè? Ja, ik heb je. Rustig maar, rustig maar, rustig maar. Zo, gaan we even liggen zeg huh, huh. huh. Alison, zeg beter nog? Uh, ja, goed. Nou, zeg maar tegen, tegen Surprise dat ik, uh, ik er tegenwoordig niks meer van begrijp hoor. Het lijkt wel of hij een kat-en-muisspelletje met ons speelt. Ja. Goed. Tot straks. Waar Wie was dat? Oh, mijn kaart.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 Tenminste, als ik het slachtoffer ben. Oh, hebben jullie me daarop naar de boerderij van Benjamin gestuurd? Ja, natuurlijk. Eén van jullie twee moest het loodje leggen. Ja. Ja, dat is een redelijke veronderstelling. Dat weet jij gisteren, hè? Dat eh, botsautootje spelen. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Mooi, ja. Mooi taaltje voor stuurmanskund was dat, hè? Dacht ik zo. <laughs> en jij hebt ook Ellersen als schietschijf gebruikt. Ja. Ja. Natuurlijk. Toen ik de trekker overhaalde, moest die Riet zich net zo nodig bukken. Anders was het wel vol trappen geweest. Weet ze dan niet dat je achter de rand zit? Oh, kijk, ze vermoedt het wel, maar ze weet het niet. Opdracht van Surfraiser. <laughs> Sluur hoor. Voor die man moeten we oppassen. Julian. Zeg het eens. Waarom sluiten wij geen bondgenootschap? Wat? Bon. Hoe bedoel je? Nou, samen. Nou, we dan wel in slagen we haar op een nette manier om zeep te brengen. Ja. Sir Fraser heeft alle opdrachten ingetrokken. Ja, zegt zij, ja. Waar heb je met hem al gesproken? Uh, ja, je hebt gelijk. Je... Wanneer kun jij weer op de been zijn? Vanavond zal ik me wel fit genoeg voelen om hier weg te wandelen. Mooi zo. <laughs> nou, dan spreken we voor vanavond af bij mij thuis. Ja. Uh. Huh? Half negen staat er een, een lekker dinertje klaar. Voor jou, voor mij en voor Ellison. Ja, maar... Ja, Wat? Ja, ja, we moeten toch tenslotte vieren dat we die behoefte moeten doen dat we dachten dat we moesten doen. Toch geen vergifterde drankjes, hè? Uh, kom nou, toch geen stingshouwe strijdmakker. <lacht> Heb me toch een beetje vertrouwen, in. Nee, niet kwalijk. Niet? Ja, wel, wat, wat dan? Wat, ja, nou, dat, maar, hè, Misschien kunnen we dat dronken voeren. En dat dan van het balkon gooien, wat dacht je nou, hè? ja Ik dacht dat jij gelijk vloerzwommen bent. Oh, nou ja, dat is waar. Maar, nou ja, ik denk wel iets. Te, te, te dronken voeren is natuurlijk uitstekend. Ja. Dan nemen we het dan mee voor een wandelingetje om weer nuchter te worden. Dan jij toch op een bus Ja, <laughs> Uitstekend. Geweldig. Z Z Zou, Zou ik zelf nooit opgekomen zijn. Zeg, ja, dus ja. Zeg dat uh, ik moet weer schaam, hè. Ja. Nou, tot vanavond. Nou, dank voor je bezoek. Ja, graag gedaan, hoor. Ik ben om half negen bij je. Half negen?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 Ik weet het niet. Ik, ik heb het rare gevoel. Zag ja, jij bent misschien een beetje overwerkt, Allison. Ja, overwerkt. Luister eens. Hm? Hastings komt vanmiddag uit het ziekenhuis. Ach? Ja, ik heb hem vanavond een dinneetje aangeboden. Bij mij het thuis. Kom ook. kan een tafel worden. Graag. Hoe laat? En half negen. Prachtig. Ja, Alison Howard. ik. Ah, Fraser... Dit, dit is bijzonder vriendelijk van u, maar ik heb net een uitnodiging aangenomen van Julian. Nee, hij geeft vanavond een dineetje bij zich thuis voor heeft tegen de mei zoiets van eind goed al goed. Euh, een andere keer graag. Het, het spijt me maar. Ja, natuurlijk. Tot ziens, juf.